2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het oosten van Japan worden ook de mensen in de directe omgeving van een tweede kerncentrale geëvacueerd. Het koelsysteem van de reactor werkt niet meer. Iedereen in een straal van drie kilometer rond de centrale moet het gebied verlaten. Eerder werden zo'n 45.000 mensen in de omgeving van een andere kerncentrale opgedragen weg te gaan. De regering heeft in beide gebieden de noodtoestand uitgeroepen omdat er mogelijk meer radioactieve straling vrijkomt. Sinds een paar uur is het reddingswerk in Japan in volle gang. Nu het licht is, zijn reddingsteams op zoek naar overlevenden van de verwoestende aardbeving en tsunami. Volgens een Japans persbureau heeft de kustwacht ruim 80 mensen van een schip gehaald, dat sinds de tsunami werd vermist. Inwoners van de getroffen gebieden doen er alles aan de aandacht van de reddingswerkers te trekken. Zo hebben leerlingen van een school op het dak in het wit de letters SOS gespeld. Op de westelijke Jordaan-oever zijn vijf Joodse kolonisten gedood. Het gaat om een gezin met drie kinderen. Volgens de Israëlische krant Haaretz drong een man hun huis binnen... en stak hij de bewoners dood met een mes. Volgens de Israëlische politie was het een terroristische actie... gericht tegen de Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever.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 Hij kan maximaal een jaar gevangenisstraf en 10.000 dollar boete krijgen voor zijn sprong. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen de 1 en 3 graden. Overdag af en toe zon. Het is dan zacht. Het wordt 11 tot 15 graden. Tegen de avond is er kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij onze uitzending vannacht. Ik zou bijna willen zeggen: ga er maar eens goed voor liggen. Naast dat het wat uh, vreemd klinkt, ga ik dan ook voorbij aan degene die hard aan het werk is, achter het stuur zit zich ergens bevindt waar het gezien de tijd nog geen nacht is... of gewoon wakker en wel achter de computer zit. Wat ik wel kan zeggen is, riemen vast... we gaan er weer een hele mooie en pittige vlucht van maken. Er staat u weer een hoop te wachten... tussen zes en zeven, fooddesigner Marielle Bordewijk... in keur culinair. Daarvoor van vijf tot zes een documentaire uit maart 2002... over de armoede in Egypte. Uiteindelijk één van de redenen voor de opstand. Tussen 4 en 5 hadden wij Emmy Verhey gepland. Dat valt nog even te bezien, want volgens mij staat het niet in het uitzendsysteem. Dus we gaan een mooie oplossing verzinnen. Straks in het tweede uur de bevlogenheid van Ed van der Elsken. En in dit uur vlucht in het verleden met twee afleveringen van Cursief, een satirisch radioprogramma dat schuin tegen de dingen aankijkt. De teksten werden geschreven door Kees Vens, Michel van der Plas, Herman van Run en Henk Suur. Er werkten verschillende acteurs aan mee, waaronder Kees van Ooyen, geboren op 9 maart 1936. Hij begon zijn carrière in 1936. 1961 bij de Klein Kunstcursus van de Nederlandse Radio-Unie. en was ook werkzaam als cabaretier en stemacteur. Hij overleed in 2007 op 71-jarige leeftijd. Andere klinkende namen zijn onder meer Luc Lutz. Simone Rooskens en Nettie Roosevelt. We beginnen met een aflevering van 28 december 1968. Cursief. dat schuin tegen de dingen aankijkt. In dit nummer onder andere 150 jaar Stille Nacht... 15 jaar Mandement... en het Oudjaarsavondprogramma van Dim Kam. Hey, mensen, maken het u gezellig, we het gezellig. Neem nog maar een We nemen er nog maar gauw eentje, want om 12 uur komt er BTW op. <lacht> Oh, Mensen laten we eerlijk zijn, niet laten we eerlijk zijn. 1968 was een rijk jaar. Dit was een zeer rijk jaar. Vragen we maar aan de koninginnen van Denton. 225 miljoen extra voor defensie. Maar het was nodig hoor. Het was echt nodig. Hebben die in de krant gelezen? Russen willen ook Nederland bezetten. Ja. Stond in de krant. Russen willen Nederland bezetten. Maar ze durfden niet hoor. Ze waren bang voor Ajax, Geesik, Ruska en Piet van de Kuk. Ja, ja wij zijn een moederland. Weet je wie ik ook zo moeder Vind Vier, ik graag. Die gaat zo tussen de studenten staan. Die doet Witteveen, hoor. Witteveen, die doet dat niet, hoor. Die doet dat niet. Die gaat niet tussen de belastingbetaler staan. Die stuurt de deurwaarder. Luns. <lacht> Luns vind ik ook moe, dacht ik, zeer moe, dat hij verliest een kilo van gewicht als hij voor de Tweede Kamer moet. Hij heeft het zelf gezegd. Een kilo. Eén kilo. Daarom laat die Piet de Jong het maar opknappen in de Kamer. Ja, daar kan er niks meer van af. Die is niet voor niks dankbootcommandant geweest. Nee, nemen ze geen mensen van gewicht. Weet niet wat ik altijd wat vind? Als de jongen weer gevoerd aan komt, dan heb ik zo, mooi, zo van... Uh... In deze sombere dagen is de geboorte van een kind een kleine lichtstraal. <lacht> oh, kom komt er wel eens op. Ik denk altijd, ik denk altijd... Zou so, zo'n man dat nou zelf schrijven? Oh, mensen, laten we blij zijn dat 1968 gewijs is niet. Het was een bewogen jaar, hoor. Als ik dokter was, dan zou, ik zeggen, als ik dokter was dan zou ik zeggen... 1968 is het jaar voor de fusies en de transplantaties. Het <lacht> oh, waren de fusies wel, mensen. Vooral met de ADM, Algemene Bank Nederland met de Hollandse Bankunie... en Fortuna 54 met Citardia. En Vaticaan wil ook vizierder. Iedereen dacht dat het organon zou worden. Ja, maar het werd Nutricia. <lacht> Nutricia er Zoetermeer. De paus heeft het zelf gezegd: tussen Os en Zoetermeer ligt de weg naar Rome. Ja. Oh, was een spannend jaar, mensen. het een spannend jaar. In mei dacht ik: de raad. Die hoorde ik de, de ratie, had ik jammer gevonden. Heel jammer. Ik denk altijd, wie de goal heeft, die heeft het verleden. <lacht> en wat hadden we dan niet moeten missen? Alleen de toespraken. Kijk ik altijd naar de toespraak. Ik kijk altijd voor de tv, ik sla geen voorstelling van de goal over. En dan begint altijd zo mooi, zo van... Hè. Francais, Francaise. Zo begint hij altijd, hè. Francais, Francaise. Dat vinden die Fransen fijn, hoor. Die worden graag voor Fransen gehouden. Laat La Beel bij een crisis voor de aardigheid... als dus een toespraak voor de tv beginnen met zoiets als... Uh, Nederlanders en Nederlandse. Zeg iedereen meteen, denk ik denkt zeker dat we Belgen zijn. Ja. Weet je wat ik erg vind van die prins Kar Carlos Huero? Vind ik zeer erg hoor. Zomaar Franco over de grens gezet. Zoekt die jongen pas het werk, wordt hem dat onmogelijk mogelijk gemaakt. Naar Nederland mag hij niet komen. Weet je wat de regering zegt? Weet hij wat hij zegt? Daar kan geen Spaanse gasten meer bij. En Madrid, dachten ze dat in Madrid en dachten ze: oh, die kan wel in Nederland terecht. Ja, die kan daar wel terecht. Sinterklaas eruit hij erin. <tieden> en wat zal 1969 brengen, mensen? Het begint als een raar. Hè? Dit jaar op 1 januari geen Gijsberg. Geen Gijsberg van Amstel van Vondel in de Amsterdamse stadsberg. Vondel is verouderd. Ze spelen nu omzien in vrok van Vondeling. Plaats van Handeling den Haag tijd nacht van GELACH <tied> Ja, nog een paar uur wensen, 1968 dat is vanwege, hoor. Oh, was er ook een mooi jaar, hè? Voor een paar mannen dan, hè? Nee, mensen, ik denk niet aan de nos is, hoor. Ik denk aan René Sneeswijk, ja. Getrouwd met Corrie Brokke. Hoe is dat? Nou, dat is wat, hoor, als je bedenkt dat hij met juffrouw Snippen stap begonnen is. Ja. 200, zeer rijk hadden we ook dit jaar. Die 200 van Metters, die zitten goed in de knaipet, hoor. Moet je horen, ben ik even de 200. Zal ik dat even wezen? Moet je horen, ik ben de 200. Those were the days, my friend. Wij waren onbekend. We deden het met 200 man alleen. Maar sinds die merten sprak en het geheim verbrak, zijn er het komend jaar 201. Vroeger kende niemand onze namen, toen beheerste wij de hele bub. Vroeger fiksten wij dat even samen, op de witte en de grote club. Je had elk twintig commissariaten, daarmee vond je rustigjes je draai. En als je het daarbij niet wilde laten Ging je even praten met de Kwaard Over the days, my friend Wij waren onbekend Wij deden het met 200 man alleen Maar sinds die Merten sprak En het geheim verbrak Zijn er het, het komend jaar 201 Mensenlief, waar zijn we toe gekomen? Het volk ruikt je miljoenen al van ver. Gisteren kent het enkel de paus van Rome, maar nog niet de paus van onze ser. Men zegt nu dat macht een groot gevaar is. Gisteren zag geen mens daar nog wat in. Toen was een van Linde commissaris van een brouwerij en de koningin. Dat Those days, my friend. Wij waren onbekend. Wij deden het met 200 man alleen. Maar sinds die Merten sprak en het geheim verbrak, zijn het het komend jaar 201. Those were the days, my friend. Wij waren onbekend. We nog al jongens, heel mooi zingen hoor. Allemaal mooi doen hoor. Maar sinds die meisjes sprak en het geheim verbrak zijn er het komend jaar heen. ons schakelprogramma De Groten der Aarde ontmoette de Al Brugsma, hoofdredacteur van de Haagse Post. Hoewel er deze avond een binnenlands probleem aan de orde is, te weten de over drie dagen van kracht wordende omzetbelasting toegevoegde waarde, wil de heer Brugsma, hoofdredacteur van de Haagse Post, zijn bewonderaars niet teleurstellen. Hij zal de middenstanders, zoals gewoonlijk, in hun eigen taal vragen stellen over de BTW. We schakelen er allereerst over naar Venlo. Ja, vertel eens, Schenk Piepers. Geer zeet zongerbelastingconsulant, hè? Geer je hebt in de Koel, ik mijn 12 jaar, euro kostverdeen. Geer zit je toen meer bij de grens gaan werken in de levensmiddelenbranche. En is die nu overgegangen op de BTW? Wat nu, Schenk? Ja, looster eens hier, meneer Brug, mijn hoofdredacteur van de Haagse Post. Als je niet zoveel talen spreekt als Ger, dan was ik ook niet geworden in de Chance-Élysée. Waar de Amerikanen zich de redactie te vol te laaien. Ik kan straks in de bestandswet lopen door die BTW. De middelste onder kunnen stijgen. Gerhupt schijnt Jusker om aan de slag te komen. Jammer, dank u wel. Over nu naar een zakenman in Rotterdam. Moet je horen, hij. Heb ik daar uh, die sigarenwinkel hier uit Krooswijk. En wat zijn de feiten? Gaat het niet zo fijn, joh, met die BTW? Nou, moet je horen. Kom ik mm -hmm. de hol van de dijk of, joh. Ziet ik al die havenbronnen staan. En dan denk ik bij mij. Jullie koperkleurige leiders zullen wel weer verdienen aan die mm -hmm. BTW. Maar ik dan als kleine zakenman, hallo. Oh ja, dan. Jij ja, dieft hem toch zeker meteen de tempel uit, joh. We schakelen thans over naar Friesland, naar Snik. Is dat Snits? Is het, Grubstra door. nou. Het is met z'n net de nou, Grubstra. Neem me niet kwalijk, ik kan u niet verstaan. Het zeld nog herhalen, Grubstra. Het is met z'n net de nou. Spijt me zeer, ik kan u nog steeds niet verstaan. Dat is onbelangrijk, als ik mezelf maar hoor. O, oh, dan bent u meneer Brugsma, mm -hmm. hoofdredacteur mm -hmm. van de Haagse Post. Dat noemen ze nou wasmiddelen. Je ziet sjuvlekken nog. Zou het soms aan mijn wasmachine liggen? Wel nee, joh, ik wou dat ik jouw wasautomaat had. Nee hoor, je had gewoon dash moeten gebruiken. Dash? Ja, dash. Nieuwe dash. Met biologische witkracht. Biologische witkracht? Wat is dat nou weer? Dat is fantastisch. En bovendien zit er het enzym 8 in. Het enzym 8? Wat is dat? Dat is enorm! Oh ja, en ik vergat nog bijna de kracht van een blauwe golf. Wat is dat nou weer? Dat is gelul. Rome. Tijdens zijn preek onder de nachtmis in een Zuid-Italiaanse staalfabriek, heeft de paus zijn ongerustheid uitgesproken over de ontwikkeling in de metaalindustrie in de Nederlandse kerkprovincie. Op de drempel van het jaar waarin de 15e verjaardag van het bisschoppelijk mandement zal worden herdacht... hebben de bischoppen van Nederland een nieuw mandement aan katholiek Nederland voorgelegd. Aan de werknemende gelovigen zaligheid in den Heer... toenemende kerkelijkheid, godsdienstigheid en als gevolg daarvan versterking van zedelijke normen... zullen in niet geringe mate te danken zijn aan de invloed van socialistische vakverenigingen en van de socialistische pers, radio en televisie. Immers, doordat het socialisme hoe langer hoe meer uitgaat van een gezond materialisme... en doordat de meeste socialisten als hun levensbeschouwing een eerlijk humanisme voorstaan... kan men gerust zeggen dat het socialisme in Nederland vrijwel samenvalt met het evangelisch christendom. Als bisschoppen en geestelijke herders moeten wij trachten vooruit te zien... ...en waakzaam zijn voor het behoud van het godsdienstig leven... ...van de dierbare katholieke arbeiders. Daarom zijn wij van oordeel dat het NKV nog in het komende jaar... ...liefst omstreeks Pasen, dient op te gaan in het NVV. Rits van stonden af aan zullen katholieke arbeiders er goed aan doen... ...individueel lid te worden van het NVV... ...en de daarbij aangesloten verenigingen. In ieder geval adviseren wij hen... ...veelvuldig socialistische vergaderingen te bezoeken, regelmatig de socialistische pers te lezen... ...en regelmatig de VARA-radio te beluisteren of de VARA-televisie te bezien. Bij deze vaardigen wij de bepaling uit dat alle katholieke arbeiders en knechten... ...die lid zijn van een socialistische vereniging, meermalen per dag de heilige sacramenten mogen ontvangen... Aan hen van wie bekend is dat zij geregeld socialistische bladen lezen of kennis nemen van vara-uitzendingen, verlenen wij de bijzondere gunst dat zij meer dan eens kerkelijk mogen worden begraven. Dat dit ons herderlijk schrijven zal worden voorgelezen in alle kerken en kapellen waarover nog een rector is aangesteld. Gegeven te Utrecht, 28 december 1968, namens het Nederlands episcopaat Bernard Kardinaal Alfrink, aartsbisschop. Jan Mertens, co -tutor. In de Witte Winternacht. We vragen uw aandacht voor ons hoorspel... over het ontstaan van het beroemdste kerstlied aller tijden... Stille Nacht, Heilige Nacht... 23 december 1818. Oostenrijk. Het vredige bergdorp Oberndorf. Het is avond. Heb je dat gehoord? Meneer Pastor wil mooi een nieuwe kerstlied laten horen in de nachtmiss. Hij heeft zelf een gedicht geschreven. Ja, ik heb gehoord. En Meester Gruber moet er muziek bij maken. Daar gaat hij juist naar de kerk. Kijk hem schwoogen door de schware Schnee. Het wordt weer kerstmis in witte kerst. Maar dat lied, dat lied. Oh. Je ja, hund bellt, zalmuelig worden. Musik bij de wundervolle tekst. De tijd dringt. Maar daar is de kerk glücker. Je moet het glücker. Dit historische barockebouw 1612. Ah, Meister Gruber, grüß Gott. Grüß Gott, leid, En, Meister Gruber, is dat geluk? nog niet, Pastor, nog iemand niet. Morgen Nacht wird es kerstmis, Meister. Ja, ik weet het, Pastor. Ik zit mij gelijk achter in orgel. Nu moet het gelukken. ik. Ik zal je alleen laten hier, Gruber, achter ons waardevolle Barokorgel als 1643. neun verstolen bleibe. Zeg maar nog eenmaal die Beginwoorden van uw geïnspireerde tekst. Stille Nacht, heilige Nacht. Wunderbar. Noch iets zachter, nog iets verstilder. Stille Nacht, heilige Nacht. Zo eenvoudig mm -hmm. en toch zo simpel. Mm. Ja, ja. Nee, no, dat is het niet, hè? Niet enig genoeg, meister, niet enig genoeg. jo ja, ik kan het niet bestuurlijn. Also doorzetten, Frans. Ist nichts gut, da. da krieg ich doch kein Hund mit von mhm. hinten den Ofen von Donner. Es schwebt gutst langs dein Gesicht, Meisterlein. Ja, es muss einfacher nicht. Mhm. Als Schnee, mhm. als Gärslicht. Möschin. Ja! Mm -hmm, Dat gaat er naartoe, Meister Gruber. Jo, ik ben er dicht mm -hmm. Nou, Nu, nu, Nog eens proberen. Mm -hmm. Word je stoot, bestochtelijk? Vielleicht een vledermoislein. Kam als orgel. Jo, ik druk op de tutsen. Daar komt geen geluid meer uit. Dat orgel doet het niet meer. Het schweigt, ons orgelein. 24 december, ochtend. Het slechte nieuws verspreidt zich door het dorp. Ons orgel, dat het het juist nu moest begeven. Ja, en nog wel op de avond, voor het hoogfeest van kerstmis, wat een galazer. De pastoor loopt handen ja. door de kerk, zeggen ze. Die zeggen dat meister Gruber wanhopig hopig is. Hij zit mutlos, thuis, Met de handen in de haar. Hij wil geen mens zien. En zijn lieve vrouw heeft erg met hem te doen. Oh Franslein. Je hebt toch beloofd dat je het lied zou komponeren. Jongen, dat orgel is kapot. Maar je hebt toch je leid nog. Probeer het toch daarop. Hier, ik leg de tekst voor je op onze ruwe houten tafel. Nu laat ik jou alleen. Ach, toe, Franslijn, schep. Schep als nooit tevoren. Ik ga naar de keuken, waar het blinkend kapotst voor noise. Stille nacht, heilige nacht. Oh, ach, mit den Tieren, wo, da kommt die Besilling wieder durch. Ja, so ja, weit war ich Noch Na weiter. Mhm. Mhm. Na, no, no, das ist der Gewacht, das sind unsere jungen Boeren noch nicht anzu. Noch eins geprobiert. Dat is het vrouw. Vrouw. Heb jij geroepen, Frans? Ik hoop het, edeltrouwt. Ik hoop het. Luister. Was ist tat unsterblich oh. Ich guck mal aus dem Fenster und es ist gerade wieder ein Schnee. Nun kommt alles gut, edel Dräutchen. Unser Unsere hele Parochiegemeinschaft soll ja dankbar sein. Oh, Dreutchen, und mich schien noch viele anderen auch, Frau. Mich schien noch viele anderen oh. auch. Die nacht baden de dorpelingen van Oberndorf vol verwachting door de zware sneeuw naar hun kerk om voor het eerst het kerstlied te horen van Meester Frans Gruber. En toen deze de eerste akkoorden aansloeg, ontmoetten elkaar in het kaarslicht één ogenblik de blikken van pastoor Moor, Meester Gruber en zijn vrouw. En er schoten drie stralen doorheen. Er was een kerstlied geboren. Nee, meer dan een lied: een onsterfelijk verhaal. En eigenlijk ook meer dan een onsterfelijk verhaal: een hoorspel. Washington. Onder de vele gelukstelegrammen ter gelegenheid van de geslaagde vlucht met de Apollo 8 bevond zich er ook een van Paus Paulus de VI. De tekst luidt: Van harte proficiat: Dispenseren onze zoon Bill Anders alsnog misverzuim jongsleden zondag en eerste kerstdag. Deze week, uh, luisteraars, verschijnt het derde boek van Jan Kramer, Made in USA. We hebben hem opgebeld in het New York's Hilton Hotel. Hallo Jan. Hallo Jan. Hallo Jan, ben je daar? Ja, spreek ik met het Koninkrijk de Nederlanden? Ja, je spreekt met de KRO in Hilversum. We zijn in de uitzending Jan. Tof. Ja, we willen je iets vragen over je uh, jongste boek, je nieuwste boek. Ja, ja, ja ik dacht dat we blijven de jongens van de radio en tv. Lekker boek hè? Ja, heel goed, heel goed. Mooi. Zeg wat vind je zelf de uh, best geslaagde passage in je boek? Ja, nou, uh, het vierde hoofdstuk hè, over mijn soetoneurstaan. Ik heb er een neger in leren kennen die alleen maar op mijn rug knapte. En toen heb ik die stoot gauw afgeleerd. Hey, heb is gelezen, hè? Uh, ja, maar, uh, dan ja. Met mijn linkerhand zou helemaal een grote de hadden. En ik hoor die zeggen, hè? hoor het, volgende vraag. Ja, zeg Jan, die uh, uitleg van de flipstand Ja, de flipstand. In, ja in, in hoofdstuk 12. Is dat de enige? Nee nee, nee, nee, nee, nee. Je kunt natuurlijk ook zelf op je rug gaan leggen. Die waren dan... en uh, je afspraak... met je afspraak... begrijp je wel. Nou ja, en om een uur of zelf laat ik het bad vol lopen met champagne. Dat wil prachtig stuk graag niet. Dan is het natuurlijk... wat je allemaal onder de kranen niet. Tot vijf voor twaalf. Nou ja, dan moet je horen... daarna begin ik pas goed van de klas... Dames en heren... de verbinding is verbroken. We maken u nog wel even onze excuses voor enkele onvolkomenheden in de, de, deze uitzending. Ach mensen, de priesterfeesten zijn tegenwoordig wel anders dan vroeger, hè? Maar het einde is nog lang niet in zicht. Als dat zo verder gaat, mensen, dan is de tijd niet ver meer. Dat de hele parochie genood wordt op een heel, heel ander priesterfeest. Als je pas getrouwd bent, krijg je vrijwillig op de thee, zegen van omhoog kinderen op je toog. Als je pas getrouwd bent, krijg je vrijwillig op je thee. En die neemt zijn verloofde mee. Omdat het zo lekker is, omdat het zo lekker is. Ik heb zeven jaar geleden en dat het lekker is. De vader is getrouwd, hij zit in de misère, hij zit in de misère. De vader is getrouwd, want er is een brief van zwart kruis en die vindt het fout. En dat dat er met toffe jongens zijn, dat willen we weten. En daarom komen wij, en daarom komen wij. En dat dat er met toffe jongens zijn, dat willen we weten. En daarom komen wij voor de val overal. Overal waar de meisjes zijn, waar de meisjes zijn. Overal, overal waar de meisjes zijn, is een val voor mij. Brengen ze nonnetje onder de mensen, even die kap eraf, het doet haar zo goed. Vervult zo nu en dan haar liefste wensen. Het spreekwoord zegt wie goed doet, goed ontmoet. Hand in hand, kapelaar, hand in hand. En op de straat tegen de boeren, mag ik tegen het zeeliband. We zoeken een op, dat is zo fijn Want een beetje een gein die moet er zijn Het lijkt wel aardig zo'n gelofte voor een tijd Maar je leest een nieuwe linie en dan krijg je alweer spijt Amin, waar is mijn feesttoog? Amin, waar is mijn toog? Waar is mijn feest gebleven? Ik moest naar een bruiloft van een pater toe. Zal ik het in het zwarte paarse vulven af het bloed. Waar is mijn geest dool waar is mijn dood. Ik moest mijn zegen Gaan geven Zou je nog Pap van een huishoudster lusten Oeladie Oeladio Sinds de welpen leidster je kusten Oeladie Oeladio En Hallo allemaal was ik maar wat eerder uitgeeten, had ik niet toch maar eerder uitgedaan. Oh, was ik maar wat Parijs. President De Gaulle heeft God uitgenodigd voor een statiebezoek aan Frankrijk. Het Franse volk hoopt dat een tegenbezoek spoedig zal volgen. Cursief werd geschreven door Kees Vens, Michel van der Plas, Herman van Run en Henk Suber. Presentatie: Simone Rooskens, Nettie Roosenveld, Frans Halsema, Felix Huizinga, Luc Lutz en Kees van Ooyen. Productie en regie Gerard Hulshoff. Van de Caro was dat. Eerder uitgezonden in december 1968. De humor heeft zich in de loop der jaren wel een iets wat ontwikkeld, geloof ik. Maar toch leuk om dit redelijk brave programma nog eens langs te horen komen. Een van de redenen om dit te programmeren was Kees van Ooyen. Maar eerlijkheid gebiedt mij wel te zeggen dat ik zijn stem niet echt heel erg goed herken. Dus ik weet niet precies in welke sketches hij te horen is. En Wanneer het zijn collega's betreft. We reizen verder in de tijd en komen terecht in 1969. Hoorden we in de vorige uitzending Frans Halsema nog langskomen met uh, drie mannelijke collega's en twee vrouwelijke. In deze uitzending opnieuw twee cursief dames met dit keer drie cursief collega's. Het is 25 januari 1969. Cursief. Een programma dat schuin tegen de dingen aankijkt. In dit nummer onder andere het koninklijk bezoek aan Ethiopië... de nieuwe Arendsoog, de wedstrijd Gert en Hermien... en een openhartig interview met kardinaal Alfrink. De opperbevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten... luitenant-generaal van Rijn... heeft een open oor voor de gezagsverhoudingen in het leger... en met name voor de inspraak van onderop. Over een jaar zal het er tijdens een instructie best wel eens als volgt kunnen toegaan. Mannen, hier hebben wij het brengeweer. Het brengeweer, Kortom, het brengeweer. Ja, Hendricks, zeg het maar. Mede namens vijf andere leden van het peloton... zou ik willen vragen de naam nog eens duidelijk te herhalen. Zeker, Hendricks. Daar zijn wij voor niet. Soldaten zijn ook mensen... Het is dus het brengeweer. Het dient om er mee te schieten. Te schieten. sergeant. ik wou u vragen of men uit uh, medemenselijk oogpunt... niet beter zou kunnen spreken van vuren. Het woord uh, schieten klinkt mij persoonlijk nogal uh, agressief. De Wit, je hebt recht op die opmerking. Ik noteer hem... En dit is een van de onderwerpen die wij straks bij onze intermenselijke nabespreking zullen behandelen. Is er bezwaar tegen dat ik nu mijn instructie vervolg? Sergeant, mogen wij die vraag even onderling in stemming brengen? Dat ligt geheel in de lijn van generaal van Rijn. De uitslag van de stemming is 16 voor en 8 tegen. Dat betekent dat u zonder bezwaar uw instructies kunt vervolgen. Fijn, ik ga dan door. Er bestaan twee soorten brengeweren. Onthoud het nou, brengeweren. Het ene is automatisch, het andere is niet automatisch. Ja, Hendricks? Sergeant, mede namens ons gehele peloton wil ik vragen... of er ook semi-automatische, semi-automatische brengeweren bestaan. En zo ja, waarom u die dan niet genoemd hebt... Mag ik daar even over nadenken? Dat zou ik dan graag even bij mijn vrienden in stemming brengen. Daar heb ik mij bij neer te leggen. Sergeant, de stemmen staken. Ik stel voor dat u uw vraag nog iets anders formuleert. En wij hem dan opnieuw in stemming kunnen brengen. Ja, en nou is het, godverdomme, uit met toch gelul van die inspraak. Nou zal ik jullie eens laten horen wat een brenggeweer is. Oh, oh, Doma. Sajant mogen wij inspraak hebben bij onze begrafenis? Dit voorjaar zal weer een nieuwe Arendsoog verschijnen. De titel Arendsoog en de geheime veedief. Arendsoog raakt betrokken in een uiterst mysterieuze zaak. Bij talrijke farmers in een bepaalde streek van Texas wordt s'nachts vee gestolen. Cowboys die de kudde bewaakten, blijken s morgens te zijn neergeschoten. De vrees in de streek wordt zo groot dat mensen en vee op de boerderijen worden teruggetrokken. De dief terroriseert nu de hele streek. Wie is de geheimzinnige man die een waar schrikbewind uitoefent? Met behulp van de trouwe indiaan Witte Veder weet Arendsoog met levensgevaar de dief te ontmaskeren. Het blijkt een boer te zijn die zich nog niet zo lang geleden in Texas heeft gevestigd... en die Lyndon B. Johnson heet. veer. Onder de verontschuldigende woorden, iedereen deed het... heeft een 92-jarige oud-corporaal van het knil al hier... zichzelf beschuldigd van oorlogsmisdaden... gepleegd in de allerlaatste fase van de Atje-oorlog. Terstond na zijn verklaring is door alle bewoners van huizen Bronbeek te Arnhem... Een protesttelegram gestuurd aan de minister van Koloniën. De beschuldigingen van de corporaal worden fel van de hand gewezen en een belediging geacht voor de duizenden Nederlandse jongens die nog altijd in de grond van Sumatra rusten. Oudenbos. Namens broederdirecteur directeur van het Zoavemuseum al hier is verklaard dat voor de van progressieve zijde geuit de beschuldiging dat Nederlandse Zwaven in 1870 in Rome oorlogsmisdaden gepleegd zouden hebben geen enkel bewijs in het museum aanwezig is. Ze hebben zich, al dus wordt meegedeeld... bij de verdediging van de kerkelijke staat uiterst correct gedragen. De beschuldiging wordt een belediging geacht voor de duizenden zouaven die rond Lutjebroek begraven liggen. Oh nee. Bloemendaal. De groep Confrontatie heeft bij monden van de heer J. Asberg... namens vele verontruste katholieken in Nederland... opnieuw een telegram aan Paus Paulus VI gericht. De inhoud is als volgt. Sanctissimi Padre, in onze volle lengte, plat voor uw troon... smeken wij u eerbiedig en voor zover onze nietswaardige stem... voor mag door te dringen tot uw gezalfde oorschelpen... welwillend kennis te nemen van onze smartelijke noodkreet. Het is hier een heidense bende... Wij die ons verkleefd weten aan uw heilige stoel. Wij hebben moeten verdragen dat een zich pastoraal noemend concilie de ene ketterij na de andere heeft aangenomen. En het zich rooms-katholiek noemende episcopaat veroorlooft zich uitlatingen... die zelfs uw altoos heilige osservatore romano niet meer ten goede kan buigen. Ze doen maar en trekken zich van uw schrijnende tranen niets aan. Met tal van andere drukkers en uitgevers hebben wij op de bres gestaan voor Rome. Wij hebben onze betalende abonnees met een wekelijk sursum keurda aangespoord hun harten te verheffen. En in onze missaals en schoolboeken hebben wij het geloof in engelen en duivels uitgedragen. Volhoudend in onze gestrekte houding op de buik en uw voeten ootmoedig aanschouwend bidden wij u. Ransel de vrijzinnigen en opstandigen de tempel uit. Laat de propaganda fide rechtstreeks over uw getrouwen in Nederland regeren. En drijf Satan, die onze markt heeft bedorven... en ons laat zitten met onze onverkoopbare handel, in de hel terug. Nog steeds verpletterd en uitgesmeerd over de vloer... met onze lippen brandend van verlangen naar uw hemelse muilen... smeken wij u vanuit onze vermoorzelde nietswaardigheid... Zend uw geest uit en eindelijk eens één klein telegram terug. Amen. Dit was dan de grote dag voor het echtpaar Timmerman. Hun optreden in het Olympisch stadion in Amsterdam. Uiteraard waren we er vanmiddag bij en we maakten enkele opnamen. Elk ogenblik kunnen Gert en Hermin nu de grasmat betreden. Het is gelukkig droog en het veld ligt er goed bij. Een uitverkocht huis, 64.000 gespannen liefhebbers op de tribune... in een opperbeste stemming. Mijn liefje, wat wil je nog meer? En daar zijn ze dan. Nog een trainingspak uiteraard. Ze gaan in een loslopen pasje naar de middellijn. Brengen allebei een groet aan de tribunes. En de scheidsrechter Willem thuis. ...verricht meteen de Tos. Ik zie dat Gert Timmerman de Tos gewonnen heeft. Ja, hij verkiest met de wind mee te zingen... ...zodat Hermine de stevige bries tegen zich krijgt. Zo, nu gaan de trainingspakken uit. Gert heeft een hemelblauw shirt aan en een witte broek. Hermine heeft een rode blouse. De kleur van haar broek kunnen wij niet zien. Gert zingt voor mij van links naar rechts. Hermine van rechts naar links. Alles klaar. De microfoon staat op de witte stip. De scheidsrechter kijkt op zijn horloge. En we zijn begonnen. Klokken lijden voor ons brengen. Zachtjes kleed, het boot van prouw. Wat een bewust, veel kentje volgok. Niemand kan ons nu eens heen Zoveel van jou je bier, chocolade De mens zoekt in zijn leven naar die andere. Wil de eigenaar van auto BK93-27 Zich bij zijn wagen vervoegen daar deze op de tramrails staat? Om een toekomst op te houden zij aan zijn De heer Middeling, Tweede Helmerstraat 23, wordt verzocht onmiddellijk naar huis te gaan, daar hij een tweeling heeft gekregen. Klokken leiden voor ons bij de zachtjes kleed, het boot van trouw. Zo, na afloop van dit unieke stadionfestijn gaan we nog even luisteren naar de kleedkamers om wat na te babbelen. Ik ben hier in de catacomben van het inmiddels leegstromend stadion. En ik geloof te kunnen horen, ja, ik geloof het wel dat Gert en Annemien net staan te douchen. Ja, heb je die zeep weer gelaten? Zoek zelf maar, je weet toch alles zo goed? Rustig aan, hè? ik heb jou <coughs> nog altijd gemaakt. Oh, uh, ja? Uh, mag ik even storen? Leiden, Zij hoorde Alla. ik daar iemand roepen, schat. Ik, ik ben Theo Koen van de KRO. Mag oh. ik uh, even een paar indrukken, meneer Timmerman. Hoe is het geweest? Nou, geweldig hè. Vond je ook niet, Mientje? Oh, jaza! Yes steun gehad aan Ger. Het was heerlijk dat 64.000 mensen ons eindelijk in levende lijven hebben kunnen zien. Ja, en dat we dat samen hebben mogen doen. <lacht> Wel, luisteraars, we laten Gert en Armin nu alleen met hun geluk en vanuit het Olympisch stadion in Amsterdam. mensen buurten en Nou, die is weg. En dan zal ik jou nog eens wat zeggen. Ja, meneer zal me nog eens wat zeggen. Tegen de tijd dat jij nog eens leert zingen. Waarom wil die minister geen koninklijke goedkeuring geven aan het COC? Is dat nou te veel gevraagd, koninklijke goedkeuring? Ze vragen toch niet of ze hofleverancier mogen worden? Hier is Addis Abeba. We vonden de ja. opperstalmeester, Jonkheer Bischof van Heemskerk, ja. tussen de vele verplichtingen die een koninklijk bezoek natuurlijk voor hem meebrengen, bereid enige persoonlijke indrukken te geven. Ja, kan ik ja, ja. ja, natuurlijk. ja, ja. Ik, ik doe dat altijd verrektig graag, zeg. zeker dit keer. Want dit is een van de interessantste koninklijke bezoeken... waar ik ooit naar meegewerkt heb. Ja, het is een heel gek land hier, Het is verdomd gek land. Hè. Uh -huh. Heel anders dan Holland, zou ik maar zeggen. Uh -huh. en, en ook zo'n hof wil nog wel eens verschillen van wat je gewend bent. Hè. Ik heb vanzelfsprekend onmiddellijk na aankomst de keizerlijke stallen bezocht... en de, de koets en automobielen op hun deugdelijkheid beproefd. Nou, ik moet zeggen, dat viel verrektig mee voor zo'n land, zeg. Uh -huh. Twee keurige Rolsen en een nog vrij goede Packard van 1929. Okay. Wat de paarden betreft zie ik liever ons eigen Freddy of Pluto B. Maar oh ja, alleen. Ah. Toevallig heb ik hier een paar merkwaardige hoge officieren van de lijfwacht leren kennen. Een abbe Bikila en een zekere mammo Walde. Die zeggen nogal hard te kunnen lopen. Nou, ik heb ze gezegd, kom maar in onze Vierdaagse meelopen. Nee, doet onze Prins ook. Ja, ik begrijp, er wordt tijdens zulke dagen natuurlijk een hele eind langs zijn oude moerskont weggeluld, niet. Kijk, wat nou het aardige van dit land is, dat is het eenvoudige. Er wordt hier praktisch niet gelezen, geschreven. De mensen talen er eenvoudig niet naar. Nee? Nou, is nog niet zo gek, hoor, want laten we eerlijk wezen... met de leerplicht is bij ons in Europa alle ellende begonnen, niet? Zo is het ook met het eten, niet? Er wordt nauwelijks gegeten. Het is, het is wat de hand vindt. Blaadje kool, een kolfje mais, niet? Je, hoor. En verder is het dan steeds erg gezellig hier met de banketten, hè? Vanmiddag bij het Noemade moest ik mezelf even waarschuwen. Jongen, niet te veel van die ecrevis à la du chef. Eén ding vind ik van te jammer hier voor die mensen. Dritstelt hier van bepaalde ziekten... Maar ja, alles heeft zijn voor en zijn tegen, niet? En dan denk ik bij mezelf, hier heb je tenminste een ontwikkelingsland... waar de bevolkingsexplosie op natuurlijke wijze wordt tegengehouden, niet? Na de geboorte van de baby van Sophia Loren... hebben de Nederlandse damesbladen in onderling overleg... de onderwerpen verdeeld voor afzonderlijke, exclusieve artikelenreeksen. Prinses begint een reeks verhalen van de hand van de babyverzorgster... waarin de eerste levensweken van de beroemde baby... van minuut tot minuut worden gevolgd. Margriet start deze week met een serie voor zes weken... over het onderwerp Mijn vrouw was altijd dol op kinderen... door Carlo Ponti. Libelle vergast haar lezeressen op de exclusieve reportages... van Sophia Lorenz' moeder onder de titel... Lang gewacht en nooit gezwegen. Het weekblad Eva heeft de rechter verworven van het openhartige levensverhaal... van Sophia Loren, gynaecoloog. Mijn Mooiste Keizersnede. Ten slotte vernemen wij nog dat het weekblad De Lach... volgende week een rijk geïllustreerd artikel brengt... getiteld Voed Sophia haar baby zelf. Ja, hallo. Heb u die advertentie gezet in dat seksblad, kan die of kan wij? Uh, ja... Nou, dat wil zeggen, mijn man en ik samen. Oh, nou, dan ben ik aan het goede adres, hoor. Nou, moet u horen. Nou, mijn man en ik die willen heel graag op uw aanbod ingaan, hè. We hebben altijd al iets anders gewild. Het gaat goed, hoor, tussen ons, maar je wil wel eens wat anders, hè. Weet u wel. <laughs> en toen ik die advertentie zag in Kandi of kan wij? Nou, toen zeg ik, gut, Guus, die mensen willen ook eens wat anders. Nou, ik denk best dat we het gezellig kunnen hebben met z'n viertjes. Of liever met z'n tweetjes, hè? Ik bedoel, je hoeft niet alles met z'n viertjes te doen. Ja, natuurlijk wel het klaverjassen. Maar daar gaat het toch niet alleen, om. Ja, ik bedoel wat u ook bedoelt. Ik bedoel, als je klaar bent met klaverjassen, ga je helemaal op de seks toe. hè? Oké, kun je beter kruislings met z'n tweeën doen. Mijn man met u en ik met uw man. Mijn man en ik, die kennen geintjes. Nou, heb u nog nooit van gehoord? Ja, dat komt zo, hè. We zijn ontzettend interessant geschapen, zal ik maar zeggen. Mijn man, die heeft een houten been, ziet u al van kindsbeen af. Nou, eerst had hij korte houten been, nou, toen zat hij nog in de groei. Maar nou heeft hij vanzelf een lange... Nou, en met dat houten been doet hij reuze enige dingen. Ja, vooral als je een houten alleen niet kun je wel nagaan. <lacht> maar, o oh meid, het geinigste, dat is dat glazen oog van hem. Ja, de rechter, ja. Moet je goed opletten. Nee, nee, ik ga het niet verklappen, dus de gein eraf. Nee, dan moet u hem ergens knijpen, goed hard. Geef niet waar. Maar wel ergens waar hij het voelt, Ja. En dan moet u maar eens kijken naar het oog. Zoiets heb u nog nooit gezien. Ja, maar ja. ik, ik geloof toch werkelijk dat u het helemaal verkeerd begrijpt. Ik... Nou, maar ik mag er zelf ook wezen hoor. Zeg dat maar aan uw man. Om maar eens wat te noemen. Ik heb bijvoorbeeld geweest. Ja, mevrouw, ik kan het me allemaal heel goed voorstellen. Maar ik moet u tot mijn spijt zeggen dat het niet zal kunnen doorgaan. Mijn man en ik kunnen absoluut niet klaverjassen. Zeg, heb je dat gelezen? Wat? Nou, dat de meeste kindertjes geboren worden negen maanden na de bouwvakvakantie. Kunststuk, dan ligt de bouw plat. In het kader van de zendtijd, door cursief ter beschikking gesteld aan de politieke partijen, volgt hier een televisieuitzending van de Partij van de Arbeid. de zaal? Goedenavond. Achter de tafel, rechts van de man in het midden... ziet u voor eerst meester J. Burger... iets meer naar rechts de heer Meijer-Sluizer... nog meer naar rechts de heer Goedhart... nog meer naar rechts de heren Pors en Kors... en uiterst rechts professor Heertje. Links van de man in het midden ziet u de heer Fransen. Iets meer naar links de heer van den Doel, nog meer naar links... de heer van der Lau, nog meer naar links... de heer van Dam en uiterst links de heer Han Lammers. De man in het midden is, zoals de ouderen onder u misschien al hebben geraden... dokter Willem Drees. Om het propagandistisch effect niet te bederven... heeft het partijbestuur ons gelast de televisieuitzending te beëindigen... voordat de discussie tussen de heren kan beginnen... ...met het automatische antwoordapparaat van de afdeling Klachten-BTW... ...van het ministerie van Economische Zaken. Tot u spreekt de minister zelf. Geachte mevrouw, me- juffrouw, mijn heer... doorhalen wat u niet wilt horen. Ik, ik heb uw klacht nauwlettend beluisterd. Ze is belangrijk en uw minister is bereid er goede nota van te nemen... Hij neemt zich voor ze in de ministerraad ter tafel te brengen. Mocht uw klacht betrekking hebben op suiker, spersiebonen of hersnijden, dan mo moet ik u erop wijzen dat de desbetreffende verhogingen in overeenstemming zijn met de ministeriële beschikking van 15 januari jongstleden. Tevens maak ik gebruik van de gelegenheid u erop te attenderen dat indien u van Buiten Den Haagbelt, dus interlokaal, de telefoontarieven met ingang van heden zijn verhoogd met 12% BTW. Deze verhoging is echter aftrekbaar onder de post bijzondere lasten. Zie de toelichting bij uw aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting onder nummer 16. Uw minister blijft attent. Er wordt gestrooid. Nu jonge dichters, schrijvers en beeldende kunstenaars op Drakenstein een reeks vertoningen zijn begonnen, haast men zich op Soesdijk om een culturele achterstand in te halen. Voor een optreden op het paleis in het begin van de volgende maand heeft de koningin een aantal vooraanstaande kunstenaars uitgenodigd onder wie de letterkundige F. Bordewijk en J.C. Bloem, de toneelspeelster Rika Hopper en de schilder Jan Sluiters. Ook bij het echtpaar van Vollehoven op het Loo... zal volgende maand in besloten kring een culturele week worden gehouden. Op het programma staat op maandagavond... mevrouw Cecile Dreesman die borduurwerk zal tonen. Dinsdagavond dokter I -E. Brouwer die spreekt over wat groeit en bloeit... en ons altijd weer boeit en niet vermoeit. Woensdagavond zal prinses Margriet voor enkele studievrienden en vriendinnen... de door haar gemaakte dia's van de hertenstand op de Veluwe tonen... De heer van Vollehoven zal daarbij op zijn crèmekleurige vleugel improviseren. De donderdagavond is gereserveerd voor mevrouw Lotgering-Hillebrand. Zij zal enkele ongewone recepten realiseren. Deze avond zal in de keuken gehouden worden. En zaterdagavond zal dokter Jager een lezing houden over de humor in de matthäus In navolging van het Italiaanse blad La Stampa... heeft nu ook de redactie van Cursief een vraaggesprek met kardinaal Alfrink... over enkele kernpunten van het geruchtmakende pastorale concilie van Noordwijkerhout. Eminentie, wat is precies uw persoonlijk standpunt... over de gezagsuitoefening van de paus in deze tijd? Och, kijk, gezag en gezag is twee, zoals ook paus en paus twee is. Johannes was paus en Paulus is paus en straks is er weer iemand anders paus en dan wat is deze tijd is dat de tijd zoals die hier in het westen geldt of is dat de tijd zoals die in het oosten geldt en tenslotte wat is persoonlijke mening wanneer ik spreek als persoon spreek ik tevens altijd als herder van de nederlandse kerkprovincie ik dacht dat we over al deze dingen niet eenduidig kunnen spreken omdat hun meerzinnigheid te evident is met deze kanttekening wilde ik graag volstaan als antwoord op uw eerste vraag. Eminentie, beschouwt u de koppeling van celibaten aan priesterambt als een goede zaak? Och, wat is koppeling? Koppeling en koppeling is twee. Bovendien, wat verstaat men in deze tijd nog onder celibaat? Ook ik heb natuurlijk maar een betrekkelijke ervaring... maar ik dacht dat celibaat langzamerhand een rekbaar begrip is geworden... En tenslotte, wie zal zeggen of iets een goede of een kwade zaak is? Soms blijkt een goede zaak een kwade en soms blijkt een kwade zaak een goede te zijn. Ik dacht dat ik uw vraag hiermee zo duidelijk mogelijk heb beantwoord. Dank u wel, Eminentie. Goedenavond. Och, goedenavond en goedenavond is twee. En misschien wel drie. Of vier. Of vijf. Misschien wel zes. Amsterdam. Angina, ischias, difterie, elefantitis, lymfklierontsteking... valse kroep, mond- en clausier en nog een viertal ziektes... aan de spijsverteringsorganen hoopt Guus Hermes nog te kunnen oplopen... voordat de man van La Mancha aan een jubileumvoorstelling toe is. Utrecht. De studentenpastors van de universiteiten van Nijmegen en Groningen... de economische hogescholen te Rotterdam en Tilburg... de technische hogescholen te Delft, Eindhoven en Enschede en de Landbouw te Wageningen... hebben aan het Nederlands Episcopaat meegedeeld... nog tot 1 oktober te willen wachten met het posten van hun verlovingskaartjes. Hun aanstaande verloofdes hebben zich intussen bereid verklaard... het komende half jaar slechts als toevallige kennis in functie te blijven. Amsterdam. De Vereniging van Homofielen, COC, heeft in een telegram... de leden van de Tweede Kamer verzocht er zorg voor te dragen dat... mocht de minister het artikel 248 Bies niet willen opheffen... Het artikel tenminste veranderd werd in artikel 248b. Enkele vooraanstaande homoseksuelen... hebben aan het bestuur van het COC het volgende telegram gestuurd. Houd moed, jongens. Sodom en Gomorra zijn ook niet op één dag gebouwd. Bon. De 70-jarige professor Willy Messerschmidt, de bouwer van het gelijknamige Duitse jachtvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog... is door de Bondsregering onderscheiden met het Groot Kruis van Verdiensten. Op deze onderscheiding aangevallen antwoordde professor Messerschmidt nooit te hebben gewoest dat zijn machines konden vliegen. Hilversum, in tegenstelling tot wat helaas vaak gedacht wordt... is Wim Ibo niet het hoofd van een gelijknamige negerstam in Nigeria... maar het hoofd van het cabaret in Nederland. Parijs, president de Gaulle heeft verklaard dat hij niet zal aftreden... voor de beëindiging van zijn huidige ambtstermijn in 1972. Hij heeft God intussen op de hoogte gesteld... Cursief werd geschreven door Kees Vents, Michel van der Plas, Herman van Run en Henk Suwer. Presentatie Simone Rooskens, Nettie Roosenveld, Felix Huizinga, Luc Lutsen en Kees van Ooyen. Productie en regie Gerard Hulshoff hoorde de tweede aflevering van Cursief in dit uurtje Vlucht in het Verleden. Aanleiding voor deze programmering was natuurlijk zoals eerder gezegd Kees van Ooyen. Geboren op 9 maart 1936. Hij overleed in 2007 op 71-jarige leeftijd. Frans Halsema, Nettie Roosevelt en Luc Lutz zijn er natuurlijk ook niet meer. Maar Simone Rooskens hoopt in mei haar 72e verjaardag te vieren. Felix Huizingaan. Die liet zich ietsje minder snel achterhalen. Maar een mailtje gisterochtend bracht uitsluitsel. Hij liet letterlijk weten dat hij live and kicking is. Dat is heel mooi. Anders wordt het ook zo'n dode parade. En dat hebben we natuurlijk al vaak genoeg met al dat prachtige historische materiaal. Dit is Radio 1. Vlucht in het verleden. Vragen en opmerkingen, die kunt u aan ons kwijt via nachtvluchten.fm. nachtvluchten.fm Het is tijd voor een kort journaal en daarna gaan we verder met nachtvluchten. In het volgende uur Ed van der Elsken in een aflevering van Een Leven Lang. Graag tot zometeen.